met het NOS-journaal. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs dreigt vier opleidingen van hogeschool in Holland te sluiten. Volgens de onderwijsinspectie zijn die opleidingen zeer zwak. Als het niveau niet drastisch verbetert, moeten de opleidingen dicht, zegt Zijlstra. Volgens de inspectie zijn elf hbo-opleidingen aan andere hogescholen ook niet in orde, onder meer in Zwolle, Arnhem, Groningen en Leiden. Ze kregen het predicaat zorgelijk of voor verbetering vatbaar. Bij een ontploffing in een café in Marrakesh zijn zeker 14 doden en 20 gewonden gevallen. Volgens de Marokkaanse regering gaat het om een aanslag. Het café ligt aan het bekendste plein van Marrakesh waar veel toeristen komen. Onder de doden zouden elf buitenlanders zijn. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Minister Kamp gelooft niet dat aardbeienkwekers per se Bulgaren of Roemenen nodig hebben om het fruit te plukken. Hij weigert daarom de strengere regels voor werkvergunningen terug te draaien. Kamp zei in de Tweede Kamer dat er uitzendbureaus zijn die binnen een week duizend mensen uit Polen kunnen leveren. Pas als ook dat niet lukt, kunnen de tuinders een vergunning krijgen voor Roemenen of Bulgaren. De politie heeft in Veghel een vrouw gearresteerd die ervan wordt verdacht dat ze vergiftigde bonbons heeft verspreid. Begin deze maand werden op verschillende adressen in Veghel en het Limburgse Horn zulke gifbonbons bezorgd. Na een tip deed de Brabantse politie huiszoeking bij de vrouw en daar lag hetzelfde rattengif dat ook in de bonbons zat. Het motief van de vrouw is onbekend. Een zeldzame varensoort houdt de verkoop van 12 legervrachtwagens bij kamp Soesterberg tegen. Onder de truck staan 2000 blaasvarens, die in Nederland zeldzaam zijn. Defensie heeft veel planten al verhuisd naar botanische tuinen en instituten, maar wetenschappers willen nu onderzoeken waarom de varens juist op deze plek groeien. Defensie verwacht de trucks volgend jaar te kunnen bevrijden. Het weer, vanavond nog enkele buien, morgen vooral in het noorden zon. In het zuiden smiddags weer enkele buien. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de randstad van 5 kilometer of langer. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergaasmeer en Muiderslot 8 en tussen Eemnes en Bunschoten 5. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopend Burgerveen en Zoetenwouder-Rijndijk 10. En de A9 naar Alkmaar tussen Knopend Vels en Akersloot 6. Aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 in de richting van Den Haag tussen Duivendrecht en het Knopend Nieuwe Meer 7 kilometer. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 9. A13 naar Rotterdam, 6 kilometer voor het Klein Polderplein. En ook 6 kilometer op de A20 naar Gouda. Tussen Spaanse polder en het knopper Terbrechtseplein. En verderop tussen Rotterdam-Alexander en het knooppunt Gouwen 9. A27 naar Almere. Daar loopt het vast bij Utrecht tussen knopper Lunetten en Beeldhoven 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 to You yeah.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 Zomer onbewust met de rotgang wordt genoten en waar wild en de iedereen zijn gang kan gaan, tot men zat is en voldaan.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 Time to spend. Hey. Look around trying to find someone to blow my mind.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 I'm feeling high, but then I see her and time just stops. special ik ben my beetje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 Dat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 Zover maar juist niet bij was En dat ik dan Jim het Ardels was Ik dacht die dikke uit de jury was En bijna nog steeds blij was <middels> Of gewoon een dag niet mezelf was Dat ik alles was Ga je dan nog steeds en bij dan nog steeds Wij